Ja, de hoe over Tommy. U wilde nog uh, zeggen waarom deze plaat of nou, dit nummer? Ja, ja ik ken, uh, ik ken, ken, ken in mijn uh, leven ken ik, uh, ken ik ook mensen die uh, meervoudig jennykip zijn. En als je ziet wat deze mensen zelfstandig eigenlijk nog kunnen en wat ze willen. Um, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon geweldig om te zien. Dat is wel zo verterend. Ja. Daar, uh, daar heb ik echt een zwak voor, voor, uh, voor, uh, voor deze mensen. Ja. ja, ieder mens is eigenlijk uniek in zijn eigen kunnen en onkunnen. Ja, ja, ja, maar het feit dat ieder mens uniek is, maakt hem eigenlijk al bij minder uniek, toch? Of niet? Ja, nee, of, is het meer, academisch? of meer. Of meer. <laughs> <laughs> uh, ik vroeg je net uh, tijdens uh, de hoe ja. um, over Goorlen als uh, ja, specifiek dorp ja. om dingen als voor D66 voor elkaar te krijgen. Ja. En zijn er specifieke dingen waarin u zegt van nou daar is Goorlen echt... Uh, ja, heel bijzonder in. Dat kunnen wij als D66 hier wel. Wat op een andere plaats niet kan. Of een grote stad. of? Nou, vergeleken, vergeleken met Tilburg. Dat, dat, dat kun je in feite kun je dat niet vergelijken. We hebben wel dezelfde thema's. Ik bedoel, we, we hebben het hier ook over ruimtelijke ordening. hebben ze in Tilburg ook. Alleen in Tilburg uh, dan zie je miljardenprojecten. zie je daar uit de grond gestand worden. En uh, daar zitten we hier in Goorl. Daar zitten we daar, uh, daar niet aan. We de ruimte ruimte voor. We hebben de mogelijkheid niet voor. En daar hebben we het geld ook niet voor. Misschien, uh, ja. misschien een beetje... Sorry dat ik even inbreek, maar... Dan schiet me zo ineens te binnen, de vraag. Um, vroeger was er... Een aantal jaren geleden was er sprake van dat... Uh, grollen bij Tilburg zou kunnen. Ja. Is ja. het nog steeds? Of dat risico? Nee, er is op dit moment nog een, oh, een risico. <laughs> um, nou, Ik weet niet of het, uh, dat, dat, dat het echt een risico is. Er um, is dan ons ook wel eens gevaar... Van, hey, hoe staan jullie daar tegenover... En uh, wij, zijn, wij staan er heel neutraal in. Um, als onze, uh, onze dorpsgenoten vinden dat we bij Tilburg zouden moeten, dan ben ik daar voorstander van. Mm -hmm. Is dat niet, nee, dan zullen wij, zullen wij zelfstandig blijven. Mm -hmm. Aan de andere kant, uh, wij doen al heel erg veel samen met Tilburg en in de regio Hart van Brabant. Uh, we hebben een regionale functie. En, nou, dus, dus we werken al op heel erg veel punten samen. Oké. Mooi, zo kan, het, zo kan het ook blijven en die samenwerking kan misschien nog verder uitgebouwd worden. Okay. Maar dat gaan we zien. Ja. Ja. Het zit er bijna op voor ja. deze uitzending. Het was uh, jammer. Ja, heel erg jammer. Ja, ik had inderdaad... er, er zoveel antwoorden. Ja, we moeten <laughs> gewoon weer een vervolgafspraak maken. Dat ja, doen we. Ja, ja is goed. Ja, inderdaad. Graag bereid om te komen. Nou, in elk geval uh, bedankt voor de komst in de studio. Ja, bedankt. Nog even de laatste korte vraag, de ja. allerlaatste, even een kort antwoord. Uh, voorbereidingen voor uh, volgend jaar, de verkiezingen. Betekent dat uh, elke avond blokken en denken van, ja, wat, uh, wat gaan we doen en wat worden de, de punten? Want het is nog niet klaar, hè, het programma-beleid? Nee, het programma is nog niet klaar. We hebben onze eerste besprekingen over elf thema's hebben wij uh, gehad. Uh, we hebben nu een idee welke richting dat, uh, dat we uitgaan... uit deze elf onderdelen... of uh, uit, uit deze ja, programma-onderdelen... Proberen, uh, proberen we de vijf... meest pakkende proberen we daar uit te halen... waar we echt het verschil mee kunnen maken... hier in Goren. En die gaan we verder uitwerken... in het verkiezingsprogramma. Goed, deze quote hadden we even nodig voor het nieuws ja. van morgen. Vandaar dat ik hem nog even vroeg. <lacht> bedankt. <Okay. lacht> nou, bedankt voor... Uh, de gasten zijn hier in de Music Corner. Graag gedaan. Het uh, zijn vreemde tijden, en daar zongen de Doros ook al... Strange Days. Tot de volgende week. Tot de volgende week.